Alle beeldbepalende PvdA's in de stad Groningen moeten weg. Dat schrijft de Drentse Commissaris van de Koningin Tigelaar in een vernietigende analyse van de situatie na het uiteenvallen van het Groningse college vorige maand. Het landelijk PvdA-bestuur is het met hem eens en daardoor verdwijnen vier Groningse bestuurders. Tigelaar schrijft dat de Groningse PvdA's zich schamen om lid te zijn van de partij. Binnen de afdeling heersen intimidatie, roddel- en achterklap en verdelen heerspolitiek.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 Toch valt ook op dat het onderwijsondersteunend personeel zich veilig voelt. Van de ruim duizend ondervraagden zijn 88% de werkomgeving veilig te vinden. De Amerikaanse staat Texas wil niet dat OVSE-waarnemers het stemlokaal binnenkomen. Bij de presidentsverkiezingen van volgende week moeten ze, net als andere niet-kiezers, 30 meter van de ingang blijven. Doen ze dat niet, dan kunnen ze gearresteerd worden. De openbare aanklager van Texas heeft de OVSE daarmee gedreigd.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 Een Algerijnse man die rond de millenniumwisseling een aanslag wilde plegen op de luchthaven van Los Angeles is veroordeeld tot 37 jaar cel. Hij werd op oudjaarsdag 1999 opgepakt met een kofferbak vol explosieven. Die wilde hij laten ontploffen bij de luchthaven van LA. De man heeft veel informatie gegeven over Al-Qaeda. Hij is door die groep opgeleid. Op Curaçao ziet het er naar uit dat de oude coalitiepartijen ook de nieuwe regering gaan vormen.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 Ah, en we hebben verkeersinformatie. Er is vanochtend veel vertraging op de A12 richting Den Haag. Bij Nieuwebrug wordt een vrachtwagen geblust die in brand staat. Wat verder opvalt is de A7 richting Zaandam. Een aanrijding bij Purmerend Zuid. Drie kilometer verder vanaf Avenhoorn. Verkeer kan er alleen langs via de vluchtstrook. Dan de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag. Er staat inmiddels negen kilometer vanaf Harmelen tot aan Nieuwebrug. Bij brug zijn nog altijd drie rijstroken dicht. Het verkeer kan beter omrijden. Vanaf knooppunt Oude Rijn kan dat. Richting Den Haag via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Het verkeer naar Rotterdam rijdt om via de A2, de A27 en de A15. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Ja, en opeens won Ajax zomaar van de Engels kampioen Manchester City. Frank de Boer is apetrots op zijn ploeg, u hoort hem zo dadelijk. Van blijdschap in de arena naar verdriet en zorgen in Genk. En omstreken waar de Fordfabriek dicht gaat met alle gevolgen van dien voor de regio. We zijn vlak over de grens, u hoort straks de persoonlijke verhalen van werknemers. Eerst naar andere zorgen, die van huizenbezitters. En vooral die van huizenbezitters met een restschuld. Dat worden er steeds meer en zij verstoppen de woningmarkt. En nu is er een plan om die vastzittende woningmarkt weer in beweging te krijgen. Het plan is opgesteld door de vereniging Eigen Huis, Verbond van Verzekeraars... en de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Rob Mulder is de directeur van de vereniging Eigen Huis. Meneer Mulder, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ze. Hoe ziet dat plan eruit? Kijk, we pleiten eigenlijk voor twee uh, dingen. In de eerste plaats pleiten wij voor een wat we dan noemen een omgekeerde leenregeling. Het is eigenlijk zo: voor de hypotheekrente aftrek dat als je een overwaarde meeneemt als je verhuist, hè, dan mag je daar geen hypotheekrente meer over aftrekken. En wij pleiten er eigenlijk voor dat je ook een onderwaarde mee moet kunnen nemen als je verhuist. Voor die nemen, restschuld. En dat maakt natuurlijk heel veel uit voor mensen. Dat ze zeg maar, ook in de nieuwe situatie, in het nieuwe huis. Die de volledige hypotheek kunnen blijven aftrekken. En in de tweede plaats pleiten we ervoor dat onder de NHG-regels. dat is de Nationale Hypotheekgarantie. dat je ook die restschuld mee mag nemen. Kijk, het is een groot probleem als mensen louter om het feit dat ze een onderwaarde op hun huidige huis hebben niet kunnen verhuizen. Want als ze gewoon die restschuld meenemen naar de nieuwe woning, wat nu niet kan. Dan, ja, dan worden ze er zelf niet slechter van. Het is niet zo dat ze kwetsbaarder worden. En de samenleving wordt er ook niet kwetsbaarder door. Het is alleen maar het meeverhuizen van een ja, onderwaarde, een restschuld... van het oude huis naar het nieuwe nou, huis. Nou, meneer Mulder, wacht eventjes. Want uh, meefinancieren van de restschuld... dan zit je dus uh, bij het binnentreden van je nieuwe huis... al meteen weer met een hypotheek die hoger is dan de woningwaarde. En dan, dan verschuif je het probleem dus eigenlijk voor je uit, lijkt mij. Nou ja, het probleem heb je nu ook al in je oude woning. Ja, maar je houdt dus, hem. Ja, ja maar als je, stel dat je niet kunt verhuizen. En dat betekent dus eigenlijk heel concreet dat je bijvoorbeeld niet naar een nieuwe baan kunt, elders in het land. Hè, want daar hebben we het dus ook over. Mm -hmm. Als je niet kunt verhuizen, dan hou je die restschuld ook. Hè, dus wij zeggen van nou, doe nou niet zo uh, benepen. Hè. Je hebt die restschuld uh, toch. Uh, zorg er nou voor dat dat niet de, ook nog eens een keer de woningmarkt uh, gaat, uh, gaat verstoppen. Dan vindt er in ieder geval beweging plaats op die markt, bedoelt u? Want die restschuld is er, die is er in de oude situatie en ook in de nieuwe situatie. Je kunt dat gewoon meenemen zonder dat de samenleving daardoor meer risico loopt en ook zonder dat de huishoudens daar meer ja, maar er, meer dat u zegt doorlopen. zonder dat de samenleving daardoor risico loopt. Het, het probleem is niet opgelost. Dus dan is er toch nog steeds een risico voor de samenleving, namelijk dat uiteindelijk de persoon met een restschuld blijft zitten, mocht die moeten verkopen of uiteindelijk wil verkopen.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 Nee, je vergroot het helemaal niet. Uh, hè? Je, je zorgt er alleen voor dat de restschuldproblematiek... het is eigenlijk meer dat mensen onder water staan... Hè? want een restschuld die ontstaat natuurlijk pas als je huis verkoopt... maar mensen die onder water staan, ja, dat die toch kunnen verhuizen. En daar los je juist een probleem mee op. Ja, maar goed, die hypotheek, nationale hypotheekgarantie is natuurlijk uh, uh, ook een keer eindig. Hè? Dan kunt u niet in blijven putten. Kijk, die nationale hyperdekgrans loopt niet meer risico's, hè? Want, want die restschuld is er toch, ook in de oude situatie. Alleen je neemt hem nu mee van je oude huis naar je nieuwe huis. Maar, ja, maar het is natuurlijk ook zo dat je mensen niet afremt om uh, een, een te duur huis te kopen op deze manier. Nou, het gaat niet zozeer om een te duur huis, maar stel je woont in Den Haag en je accepteert een baan in Amersfoort, dan zul je toch willen verhuizen. Ja. hoef je helemaal niet naar een duurder huis. Maar als dat dan onmogelijk wordt gemaakt, omdat je je onderwaarden niet mee kunt nemen... Ja, dan, dan, dan leidt de arbeidsmarkt daar dus onder, de huishoudens zelf. Want je kunt je gewoon niet doen wat je, wat je wilt. En, en terwijl als je het wel zou doen, als je die restschuld wel meeneemt... van Den Haag naar Amersfoort, ja, niemand wordt daar kwetsbaarder uh, door. Nou zijn de onderhandelaars, zo begrijpen wij althans, uh, een beetje richting het einde aan het gaan, uh, dat op veel fronten met elkaar eens. En dus zal er snel een akkoord liggen, is de verwachting. Meneer Mulder bent u niet een beetje laat met uw wensen? Um, nou ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Uh, hè, het, het, het, er wordt nog uh, gesproken, hè? Ja. ook in de eindfase hebben mm. we uh, begrepen. Um, en ja, Wonen 4.0 ligt op tafel. Wat ze ermee doen weten we niet. Heeft, dat, u, heeft u signalen dit, dat, dit, dit, dat dit, daar, dit, want... wij, wij begrijpen dat uh, lobbyorganisaties veel contact hebben, ook met uh, de onderhandelaars. Hef, heeft u signalen dat, dat uh, Wonen 4.0 bijvoorbeeld serieus bekeken wordt? Het wordt absoluut serieus bekeken. Overigens, het is niet zo dat heel veel organisaties veel contact hebben met de onderhandelaars, want het zit eigenlijk best wel potdicht. Pot U krijgt daar de voet niet tussen de deur? Nee. Nee, wel geprobeerd. Nou, het is, is, is potdicht. Ik neem het altijd met een korreltje zout als mensen precies zeggen te weten hoe het aan de onderhandelingstafel verloopt. U weet dat niet namelijk? Nee. nee, maar u weet wel dat het serieus bekeken wordt, Het plan 4.0. Nou, we weten gewoon, omdat we met alle politici voor de verkiezingen... en ook na de verkiezingen gesproken hebben, dat iedereen het plan kent. Hè. Iedereen moet er een opvatting over uh, hebben. Iedereen heeft er een opvatting uh, over. En het is een breed plan. En dat is eigenlijk heel gunstig, omdat het ook een brede coalitie uh, is. Dus ja, wij hebben het plan om die reden veel uh, kans uh, gegeven. Mm -hmm. Maar wat er uitkomt, ja, dat moeten we echt afwachten. Ja, en wij met u, meneer Mulder. Uh, we hopen daar snel duidelijkheid over te krijgen. Ik uh, ben benieuwd of dit idee er ook bij zal zitten. Rob Mulder, directeur van de vereniging Eigenhuis, Dank u wel. Tot uw dienst. Kwart over zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het was toch wel een stunt door gisteravond in de Arena. Ajax won met 3-1 in de Champions League van Manchester City. Afgelopen seizoen kampioen van de Premier League in Engeland en de rijkste club ter wereld ook nog eens. Tom Egbert praat na met ajax coach Frank de Boer. Uh, beste Frank de Boer, van harte gefeliciteerd met de overwinning. Eh... Uh... Ja, je kijkt erbij alsof het, ja, had ik wel verwacht, zo kijk je een beetje. Nou, verwacht ik is, uh, ik weet wat wij uh, toen in staat zijn. En ik denk dat we vandaag een uh, vrij goed ijs gezien hebben die ja. uh, de wil had uh, om iets goeds te laten zien. Nou, dan hebben we bij Vlagen denk ik heel goed gevoegeld. En natuurlijk uh, speel je tegen een topteam, hebben zij ook hun kansen gehad. Maar... Mag ik je even onderbreken, vond je het echt een topteam? Nou, als je kampioen bent van Engeland, dan ben je dan een topteam. Maar vandaag bedoel ik? Ja, maar ik word er altijd een beetje moe van. Dan ligt het altijd weer aan de tegenstander. Nee, nee, nee. nee, nee. Hebben wij dat wel gedaan? Ja, dan, misschien is dat zo. Dat is de volgende vraag. Hebben jullie dat gedaan? Dat denk ik wel, ja. En op welke manier uh, is dat goed gegaan? Wat was beslissend? Nou, dat wij ons eigen spel hebben kunnen spelen. en uh, Ik denk dat we vier vleugels, vooral met onze backs, uh, heel dominerend waren. Waar zij geen antwoord op hadden. En Natuurlijk, uh, de eer, je komt zomaar 1-0 achter uit ja, iets wat...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 We begonnen denk ik heel goed. Uh, daarna hebben we het weer opgepakt en uh, terecht 1-1 gemaakt, gelukkig vlak voor rust. Wat zei je in de rust? Nou ja, eigenlijk het, wat ik net eigenlijk tegen jou zei, dat je uh, je moet druk geven wanneer je met z'n allen compact staat. En als dat niet zo is, dan moet je eerst in je positie terug en dan, dan zie je dat je dan geen problemen, tenminste zo weinig mogelijk problemen, uh, problemen krijgt. En voor de rest moet je gewoon doorgaan waar je mee bent uh, begonnen en daar ben ik heel blij omdat ze dat hebben gedaan. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal... crisis bij de VVD in Limburg. Die is compleet kunnen bestellen. Ricardo Offermans is niet alleen weg als burgemeester van Meersen... maar ook weg als voorzitter van de VVD in Limburg. burgemeester van Rommond wordt hij al helemaal niet meer. Dan nou, gaan we zo verder over. Eerste verkeersinformatie. Kees Kwaks, hoe is het op de A12? Niet geweldig, Lara. Um, men is nog bezig met nablussen. Die vrachtwagen staat bij Nieuwbrug richting Den Haag op de vluchtstrook. Maar de volgende complicatie is erbij gekomen. Dieselolie is gelekt en flink ook. Ligt de dieselolie uit de tank van die vrachtwagen over drie rijstroken. Ligt ook voor een deel in de middenberm. Kortom, dat moet worden gaan opgeruimd. Er moet zeker een Zowab cleaner komen. Dat gaat lang duren. Richting Den Haag staat er nu 11 kilometer tussen de Meren en Nieuwebrug. Drie rijstroken zijn daar dicht. En het omleidingsadvies ja, dat is eigenlijk het beste... want aansluiten levert bijna twee uur vertraging op. Richting Den Haag omrijden vanaf knoop het Oude Rijn. Dat kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Richting Rotterdam is omrijden via Oude Rijn de betere optie... als dat gaat via de A2, de A27 en de A15. Een ongeluk in de regio Noord-Holland op de A7... Hoorn richting Zaandam tussen de afrit A. Van Hoorn en Pember en Zuid... 4 kilometer... De rijbaan is dicht, verkeer kan er alleen langs via de vluchtstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Marno Rimmers is vanochtend in op Klapbeek, in de buurt van Genk. Daar waar iedereen in de straat een fort heeft. Maar Marno, ik kan me zo voorstellen dat de liefde voor het merk wat aan het verdwijnen is. Ja, want uh, veel mensen die hier in de buurt wonen hebben daar een baan. Of bij een van de toeleveringsbedrijven. En daarom hebben ook veel mensen een fort, want die krijg je met korting. U hebt Henry Fort nog ontmoet. Ja, ja euh, zelfs twee keer. Dus, ja, ja. De kleinzoon van de Henry Ford was ja, dat, hè? het was Henry Ford. We Ford hebt hem, in een foto zie ik, wel. ja, u hebt een boek ja. gemaakt. Moet ik even uitleggen dat Rick Thomas eerst bij de mijnen werkte. Die gingen eerst dicht en daarna bij Ford, jaren zestig. Hij heeft hier een boek over gemaakt met allemaal foto's dat de ja. koning kwam. Dat is een enorme toestand geweest, want dat, die fabriek die kwam hier... er was al een, een Ford-fabriek in Keulen toen... Ja. Kwam Genk in zicht. Waarom kwam de fabriek hier? Want well, ja, Ford heeft een uh, enorme evolutie gekend in, in Keulen. Uh, als men dus de cijfers moet nagaan... Uh, van 1950 tot 1960 uh, heeft Fort Keulen een enorme sprong gemaakt. Ze hebben bijvoorbeeld in 1950 uh, toen... Uh, hebben ze 29.816 auto's gebouwd. Ja, u hebt het allemaal nog opgeschreven. Ja. En waarom kwam de fabriek in Genk? Kwam dat omdat hier plek was, ruimte? Ja, het is te zeggen, men had dus uh, de, uh, voortzocht de aanwezigheid van een, een uh, watertoevoer. Uh, dat was het, het Albertkanaal. Waarom hadden ze water nodig? Voor het transport? Ja, voor het transport, maar ook voor het betrekken van het water, voor het, het wassen van de wagens. Hè. Dus uh, zei, ze oh, zeiden, natuurlijk, ja. Je ja, had ja, dus ook wassen voordat je ze verkoopt, ja. Uh, voor het, uh, dat spoelwater moest naar die ook wegvloeien. Dat was het probleem. Maar ze hadden dus een grote oppervlakte. Het was, uh, lag binnen een straal van 150 kilometer van Fort Keulen. Want in uh, Keulen was alles volgewoord. In Niel. En men zocht dus uh, nodig naar uitbreiding. En zo kwam Fort dus, ja, dus in Genk terecht. We hebben 9000 mensen gewerkt op hoogtijdagen. De Fort Towns. U hebt er allemaal foto op, op de foto staan. Hè? De Fort Towns. Wie kent hem nog? Uh, de Fort Capri. Ja, die werden hier gemaakt. U hebt zelf nog een Ford. Zullen we er eens naartoe lopen eigenlijk? Ja. Gaan we naar de garage toe, want... Wanneer bent u weggegaan met Ford? Uh, hoe zegt u? Wanneer bent u weggegaan? Uh, ik ben in uh, uh, 1985 ben ik weggegaan. Ja. ben ik met vroeg pensioen gegaan. Toen ging het nog allemaal hartstikke goed natuurlijk Toen met Ford. En nu gaat de fabriek dicht, terwijl in Born ja. de autofabriek een doorstart maakt. Dat wordt vandaag feestelijk gevierd, en dat terwijl ze hier in Genk horen... dat ze ermee moeten stoppen. We lopen eventjes naar buiten, naar de garage. Want ondanks de 87-jarige leeftijd... rijdt meneer Thomas nog steeds in een fort. Dat wordt natuurlijk wat, hè, want mensen die... Uh bij Fort uh, werken, die verliezen hun baan en er is niet veel ander werk. Nee, uh, dat is juist om al die uh, verloren arbeidsplaatsen, want als je dan de toeleveringsbedrijven erbij komen er nog eens meer dan 5.000 uh, arbeidsplaatsen bij. Hè? Ja, u uw kinderen werken niet bij Fort, hè? Kijk, we moeten even het licht aan doen. Het is nog donker. Ja, daar staat hij, hè? Uh, ja, de kinderen. Uh, mijn oudste zoon die heeft wel een SM Max. En uh, de jongste zoon. En uh, de anderen die rijden Fort Mondeo. Toch, ze werken niet bij Fort, maar ze rijden er allemaal wel in. Ja, als je dat voor jongste van krijgt ingegeven. Ook, oh, dat is nog wel een nieuwe dit, hè? Rijkt u nog veel? Uh, niet zo veel. Ja, mijn dochter rijdt niet mee, en ze, oh, ja. van, uh, ja. Ja, Is deze ook in Genk gemaakt? Nee. Deze is niet in Genk gemaakt, denk ik. Nee. Uh, ja, en dan, uh, uh, u hebt nog de echte Henry Ford ontmoet, zijn kleinzoon. Wie ja. had kunnen denken dat het ooit weg zou gaan uit Genk, hè? Dat Had u het zelf gedacht? Nee, dat was ondenkbaar. Ten te meer omdat er de, waren, de mogelijkheden waren, ook met de verbindingen met Zeebruggen, nu de dus wagens die getransporteerd werden. Ook de toeleveringsbedrijven lagen in een rechte as met, uh, met Ford. Dus Ford uh, en de bedrijven die toeleverden, waren zo rechtstreeks verbonden met uh, dit bedrijf. dat het ondenkbaar was dus dat Ford zou kunnen dichtgaan. Triest eigenlijk, hè? ja, ik ben uh, voor mij. Is dat interesting? Ik, uh, mijn hart bloedt twee keer. Ene keer met de sluiting van de mijn van Zwarberg. Waar ik ben naartoe en naar Fort gegaan ben. Juist van Willem, uh, dat ik een visie had voor de toekomst met Fort. En nu, precies vijftig jaar nadien, gaat Fort ook dicht. Dus ik beleef twee keer hetzelfde drama. Tja, u bent nog steeds met hart en ziel verbonden met Fort. En meneer Thomas, die rijdt er nog in. Gloednieuwe fort. Hij is pas nog gekeurd, hè? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Hij doet het. Ja, nou. Marno Rebbers. Daar in de buurt van Genk. En ze zijn niet alleen verdrietig in de politiek in Vlaanderen... ook heel erg boos. Na half acht spreken de Vlaamse vicepremier Ingrid Lieten. Nadat hij eerder zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap in Roermond introk... dus een functie als burgemeester van Meersen neerlegde... stapt Ricardo Offermans nu ook op als voorzitter van de VVD in Limburg. En dit allemaal omdat Offermans ervan beschuldigd wordt... tijdens een sollicitatie in Roermond vertrouwelijke informatie te hebben ontvangen... via een telefoongesprek met wethouder Jos van Rij. Wij praten hierover met Bart Suurs, bestuurslid van de VVD in Limburg. Meneer Suurs, goedemorgen. Het is een persoonlijk drama aan het worden hè, voor Overmans? Ja, nou, het is, het is geen situatie waar, wij, waar we ons echt prettig bij voelen, inderdaad. Ja, uh, want u zegt, wij voelen ons daar ook niet prettig bij. Wat betekent dit voor de VVD in de regio? Nou, het is natuurlijk zo dat de VVD gebaat is bij, uh, bij een situatie waarin, uh, waarin rust en, uh, en zekerheid is. Hè? Dat is ook wat uh, Ricardo zelf heeft uh, aangegeven. Uh, en ik denk dat, het, uh, dat zijn besluit om uh, uh, per direct te stoppen als voorzitter van de CVD Limburg uh, uh, recht doet aan het, uh, aan het brengen van die rust. En dat heeft hij zelf helemaal beslo besloten, meneer of heeft u gezegd dat hij beter kon gaan? Uh, dat is een besluit dat uh, Ricardo zelf genomen heeft. Uh, en daar heeft hij ons gisteren over, uh, over berichten en daar hebben we met hem uh, verder over gesproken. Mm -hmm. Wat zou u gedaan hebben als hij besloten had wel te blijven? Uh, nou goed, uh, één ding is duidelijk en dat is dat um, uh, zijn rol als bestuursvoorzitter uh, sowieso eindig was in uh, 2013. Um, dus er was sowieso sprake van dat hij in uh, begin 2013 zou worden opgevolgd. Mm -hmm. um, dus we waren sowieso op zoek gegaan naar een nieuwe bestuursvoorzitter. Ja, maar nu, nu dan wat eerder en, en dat, is, dat is ook de beste, de beste optie wat u betreft, meneer Suus. Uh, wat, wat ons betreft als Kamercentrale Bestuur is, is de VVD niet gebaat bij een situatie van onrust en onzekerheid. Dus ik denk dat, uh, dat dit in dit geval dit de beste, de beste optie is. Ja, en die onzekerheid dat is dan het hoofddoel, want uh, uiteindelijk is er nog niks bewezen. Vond u dat niet van betekenis? Uh, zeker. Um, uh, het is ook zo dat, um, uh, dat er nog iets bewezen is. We zitten op dit moment in een... Uh, we moeten ook niet de zaken lopen. Uh, het onderzoek afwachten en... Uh, uh, ik denk dat, dat als er besluiten worden genomen, dat we dan uh, op basis van feitelijke informatie uh, meer weten. Uh, toch wel bijzonder hè, dat of een man zo besluit zelf uh, op de stap, al is het dan om uh, ja, de rust terug te laten keren. Blijkt mij dat je niet opstapt als je niks fout gedaan hebt. Of dat je dan zeker bent van, van, van je eigen gelijk. Uh, ja, ik, ik, ik vind het ook speculeren om u te zeggen, goed of fout. Uh, het is wel kenmerkend voor de heer Hoffermans uh, dat hij zelf uh, uh, ja, de besluiten neemt zoals hij die wil nemen. Uh, het is niet iemand die, die de zaken moeilijker wil maken dan het is. Uh, hij uh, heeft ook gisteren gezegd, van uh, we zijn er gewoon niet bij gebaat uh, dat ik dit uh, voorzitterschap op dit moment nog, uh, nog, uh, nog draag. Okay. Dus laten, we, laten we op dit moment uh, ja. dan ook maar stoppen. En, en wat heeft hij tegen u gezegd over dat telefoontje met Van Rij? Nou, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Nou, dat is niet waar. Dat heeft u toch wel gedaan? Heeft u toch met hem over gesproken, meneer Schuurs? Nee, daar hebben we het niet over gehad. En dat heeft, dat heeft te maken met het feit dat we het hebben gehad over zijn rol als bestuursvoorzitter. Ja, maar heeft u niet aan hem gevraagd, uh, Ricardo, hoe zit dat nou? Heb, heb je nou dat gesprek gevoerd met Van Rij op die manier? U bent toch ook nieuwsgierig naar hoe het gegaan is? Ik denk dat we, dat we allemaal nieuwsgierig zijn, maar op dit moment uh, zou dat dan alleen maar speculeren zijn... Nee, u kunt dat toch gewoon aan hem vragen? Dit is toch geen speculeren als u een open vraag stelt? Ja, dat klopt, maar daar hebben we het niet over gehad. Ja. Nou, vind ik wel bijzonder. Ja. Zeg, ziet u nog een toekomst voor meneer Overman binnen de VVD in Limburg? Ja, dat, dat, dat zien we wel. Um, onder zijn voorzitterschap is de VVD in Limburg sterk gegroeid. Um, uh, we hebben ook veel zaken in Limburg bereikt onder zijn, onder zijn leiding. Uh, en ik hoop uh, uh, dat uh, de heer Offermans uh, graag een keer terugkeert... in de bestuurlijke functie bij de VVD. Nee. En meneer Van Rij? Ja, meneer Van Rij, uh, daar heb ik gisteren niet over gehad. Uh, nee? Van Rij... Ik vraag het u. Ja, ja goed. Da ook, ook daar zullen we, uh, zullen we moeten afwachten wat, uh, wat het onderzoek zal brengen. Ja, goed. Bart Suurs, bestuurslid van de VVD in Limburg. Uw telefoon is leeg. Laat het hierbij. Hartelijk dank. Ja, Goedemorgen.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 Een huiskoper moet makkelijker worden ondanks verlies op de vorige woning. En de complete top van de Groningse PvdA stapt op omdat de sfeer verziekt is. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Dorot Megens. Mensen die een restschuld hebben na de verkoop van hun huis... moeten makkelijker een nieuwe woning kunnen kopen. Vinden de Vereniging Eigen Huis, het Verbond van Verzekeraars... en de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ze moeten de schuld kunnen meefinancieren in de nieuwe hypotheek. De organisaties hopen zo dat de huizenmarkt weer een beetje op gang komt. Het is een groot probleem als mensen...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 Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben een prijs gewonnen... voor een project om fijnstof in de lucht te meten met smartphones. 10.000 mensen gaan er volgend jaar mee aan de slag. Het is een, een plastic opzetstukje, een klein toetertje. En dat schuift dan over de camera van de smartphone...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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Ruim 30 kilometer file. We beginnen maar met goed nieuws. De A7 Hoorn richting Zaandam. Bij Purmerens zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. Er staat nog wel 4 kilometer file vanaf A. Van Hoorn. Dan de situatie op de A12 Utrecht-Den Haag. Daar heeft bij Nieuwebrug vanochtend een vrachtauto in brand gestaan. Drie rijstroken zijn dicht. Nu voornamelijk vanwege opruimwerkzaamheden is flink veel dieselolie vrijgekomen. Dat moet worden opgeruimd. Er staat 12 kilometer file naar Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug. Dat levert bijna twee uur vertraging op. Het verkeer kan beter omrijden vanaf het Oude Rijn naar Den Haag via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Het verkeer naar Rotterdam kan vanaf het Oude Rijn beter rijden via Den Bospreda over de A2, de A27 en de A15. Hey, fijn hè? Geen BTW betalen? Geen BTW?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 Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal te volgen op internet via nos.nl. De volledige partijtop van de Groningse PvdA wordt aan de kant gezet. Het gaat om wethouders, fractievoorzitter en de afdelingsvoorzitter. Die moeten allemaal plaatsmaken om de volledig verziekte verhoudingen bij de Groningse afdeling te herstellen. Het landelijke bestuur van de PvdA heeft dat besloten, onder andere naar aanleiding van een rapport geschreven door Jacques Tichelaar... commissaris van de Koningin in Drenthe. En eh, daarom schreef hij de omstandigheden in niet mis te verstaande bewoordingen. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Goedemorgen Lara. Hé hey, Wilco, dit zijn geen halve maatregelen? Nee, uh, helemaal niet. Dit zijn uh, hele, hele uh, onge ongekende maatregelen. Uh, Partijvoorzitter Spekman voor zet het mes er diep in in Groningen... om een einde te maken aan die verloederde verhoudingen daar... En het partijbestuur, je zei het al, heeft dat besloten op advies uh, van, Groot, van Jacques Tichelaar, de commissaris van de Koningin in Drenthe. En die heeft die afdeling doorgelicht nadat daar enkele weken geleden het college van BMW was gevallen over dat plan voor die tram die er door de stad moest komen. Nou ja, de vraag, ja, wat heeft dat te maken met de Partij van de Arbeid? Die partij is daar al jaren aan de macht. En na de val van dat college uh, bleek dat andere partijen, de Partij van de Arbeid, niet meer vertrouwen. Maar erger nog dat onderling in de Partij van de Arbeid de verhoudingen volledig verziekt waren geraakt. Raadsleden, wethouders, afdelingsbestuurders en de leden hadden geen enkel vertrouwen meer in elkaar. En afdelingsvoorzitter Piet Boekhout die heeft uh, partijvoorzitter Spekman toen gevraagd om in te grijpen. En die heeft dus Tigelaar gevraagd de afdeling door te lichten. En zijn conclusies zijn inderdaad uh, vernietigend voor de... Partij van de Arbeid in Groningen. Nou, wat zegt de geleider over Wilco? Waar komt dat vandaan omdat ze er al allemaal te lang zitten? Uh, daar heeft het absoluut mee te maken. De partij van de Arbeid, uh, doordat, is de grootste partij in Groningen... al sinds mensheugenis en daardoor ook al heel lang uh, aan de macht... Tichelaar heeft alle betrokkenen gesproken en die concludeert dat er sprake is van verdeel- en heerspolitiek, van intimidatie, van een houding van wij weten wat goed is voor u. De fractie wordt geacht ja en amen te zeggen tegen alles wat de eigen wethouders bedenken. Uh, ze zoeken de schuld altijd bij anderen, nooit bij zichzelf, staan niet open voor kritiek. Men beschouwt elkaar als intriganten, uh, is gericht op zelfbeschadiging, op het openhouden van etterende wonden. En dat zegt dus allemaal uh, Jacques Tichelaar ook van de Partij van de Arbeid ja, trouwens. Ja, ik wou net zeggen, dat is al ja. wel lid. <laughs> opmerkelijk trouwens, uh, inmiddels is er weer een nieuwe coalitie uh, gevormd in Groningen. Dat is gisteren ook bekend geworden en die, uh, daar zit de Partij van de Arbeid uh, weer in. Maar hoe dan ook, volgens Tegelaar is het dus voor diezelfde Partij van de Arbeid in Groningen maar één oplossing mogelijk. Fractievoorzitter en wethouders moeten weg, afdelingsvoorzitter moet ook weg. En dat is volgens hem geen garantie op succes. Maar uh, zo wordt in elk geval de ruimte gecreëerd voor een noodzakelijke vernieuwing. Ja, En dat advies van Tichelaar heeft landelijk voorzitter Spekman en het landelijk partijbestuur dus overgenomen. En dat maakte hij gisteravond bekend op de website van de partij. Tja, niet willen maar poetsen. Hè? Met Spekman is het kwaad kersen eten volgens uh, mij. Ja, zo, <laughs> zo kun je dat wel inderdaad zeggen. Um, op de site noemt hij het een moeilijk besluit. Want de betrokkenen hebben volgens hem het hart op de juiste plaats. En ze hebben zich jarenlang ingezet voor de goede zaak. Maar toch is er volgens Spekman maar één conclusie mogelijk. Uh, de wethouders De Vries en Pastoor fractievoorzitter De Roy en afdelingsvoorzitter Boekhoud, die moeten alle vier plaatsmaken. Wij zien geen alternatief, Alders Spekman. Nou, ja, is het uh, vergelijkbaar eigenlijk met de VVD in Limburg? Uh, nee, nee, daar is het helemaal niet mee vergelijkbaar. Uh, in die zin, de Partij van de, uh, Partij van de Arbeid in Groningen... dat is een geval van uh, arrogantie van de macht... en uh, hoogmoed komt voor de val... En eh, bij die VVD-kwesties, zoals in Roermond en bijvoorbeeld ook Hoijmaijers in Noord-Holland... dan gaat het om echt om vergrijpen naar het wetboek van strafrecht, eh, zoals corruptie. Eh, een ander verschil is, de landelijke VVD-top die houdt zich eh, een beetje stil als het om die kwesties gaat. En eh, Hans Pekman die grijpt eh, publiekelijk eh, keihard in. Ja, goed. Het zijn wel twee partijen die gaan regeren als alles goed gaat... en dit soort gerommel in de regio niet kunnen hebben. Uh, nee, hier zijn ze natuurlijk uh, niet blij mee. Als er uh, nu verkiezingen uh, aan zouden komen, dan zouden ze ongetwijfeld heel erg zenuwachtig hiervan ja. worden. Maar dat is nou wat ze proberen aan de onderhandelingstafel in Den Haag te voorkomen. Ze willen een coalitie daar maken die uh, jarenlang mee kan. Ja, en als, het, als dat zou lukken over een jaar of vier, is iedereen dit natuurlijk weer vergeten. Wilco Boom in Den Haag. Het is elf minuten over half acht. We gaan gauw door naar de sport en naar die prachtige prestatie gisteravond van Ajax. Want het won van Manchester City in de Champions League. De Engels kampioen, Rachna Niemeijer. Goedemorgen. Goedemorgen opnieuw. Ja, jij, gelukkig. En fijn. Jij zei het gisteren al wel, he Ragnar. Het zou kunnen. Wat gebeurde er in die wedstrijd waardoor het inderdaad mogelijk bleek dat Ajax ja, met drie die... Engel... De eerlijkheid gebiedt Lara ook te zeggen dat ik zei... er is geen enkele reden om aan te nemen dat het gaat lukken voor Ajax. Dat zei je, want dat, dat klopt. In, ja. Dat heb ik ook gezegd. En dan blijkt toch dat ja, nou ja, je niet kansloos bent. En dat maakt het natuurlijk ook zo waanzinnig leuk om nou ja, in dit werk te zitten... om als supporter op de tribune te zitten, dat er altijd iets mogelijk is. En Ajax maakte ook wel een veel betere indruk, laten we eerlijk zijn... dan afgelopen weekend tegen Heracles. Het was hetzelfde elftal dezelfde elf namen en ja, een hele andere manier van spelen... een hele overtuigende manier van spelen, met geloof in eigen kunnen. Vanaf de eerste minuut, je kon dat meteen zien aan Eriksen... die duidelijk wilde laten zien dat hij echt wel goed kan voetballen... want hij was toch eigenlijk de meest dreigende man. Tactisch voefje ook van Frank de Boer. Eriksen bleek eigenlijk de spits van Ajax te zijn... maar misschien die Engelsen wel dachten dat dat Siem de Jong zou zijn... en dat dachten velen voor de wedstrijd eigenlijk. En dan blijkt het dus toch te kunnen, ik geloof inderdaad... dat de hele voorhoede van die Engelsen, die op een gegeven moment ook in het veld stond al duurder was dan alles van Ajax bij elkaar. Dus nou ja, het is mooi dat het gelukt is. Laat we eerlijk zijn. Ja, dezelfde pool. er maar even bijpakken. pakken. Dortmund, ijzersterk gisteravond, won met 2-1 van Real Madrid. Heeft Ajax daar trouwens nog iets aan? Uh, nou ja, het is maar eventjes de vraag hoe je het bekijkt. Uh, ik vind dat het misschien gunstiger was geweest als nou Real was weggelopen. Ja, die alles maar dat wint, hè? Als die alles maar winnen, dan was die tweede plaats wat, uh, wat over geweest. Maar zo moet je er volgens mij ook wel uh, naar kijken. Real, ja, dat blijft staan op zes. Dat Dortmund heeft nu een punt meer. hè, heeft er zeven. En dan komt Ajax met drie. Dat speelt de volgende keer weer tegen die Engelsen. Het is maar even de vraag of het dan weer gaat lukken. Zeker ook omdat het een uitwedstrijd is. Ik denk dat veel mensen het niet zo erg hadden gevonden... stiekem als Real gewoon in zijn eentje was weggelopen. En dat dan de rest om die tweede plek was, uh, was gaan vechten. Want dan had Ajax drie punten gehad die het nu heeft. En had Dortmund er maar vier gehad. Om dat uh, maar even aan te geven. Goed, nou, we laten de rest even uh, zitten. Want vanavond Europa League, Twente en PSV. Wat verwacht je van hen? Ja, wel knap hè, van Klaas-Jan en Afverleid. Oh, ja, ja, ja en zeker, zeker. Tegen zeker. Arsenal. Ja, maar goed, okay, hebben we okay. even benoemd. Het is zo'n geweldige wedstrijd, maar wel heel goed gedaan. Ja, PSV mag je toch verwachten uh, dat die van Solna kunnen winnen. Ik denk toch als PSV met die grote uh, spelers voor de Nederlandse competitie, veel internationals bij PSV, veel basisspelers van Oranje uh, de aanvoerder van het Nederlands zelf, al sinds kort met Kevin Strootman die moeten van deze Zweden kunnen winnen. Daar moeten we denk ik niet te moeilijk over doen. Wat Twente gaat doen op bezoek bij Levante, daar in Valencia. Het is een soort voorstadje van Valencia. Dat is maar eventjes te vragen, want er is heel veel kritiek op Twente. Twente heeft ook voor 20 miljoen geïnvesteerd, onder meer Tadic gekocht en dan, uh, ja, die gaan Geweldig te keren in zijn eerste wedstrijd. En daarna wordt het minder. En die wedstrijd van Twente van de week bij rode JC. Dat gelijke spel 1-1. Dat was echt niet goed. En dan is het nog even de vraag of Twente het dan gaat doen... in zo'n uitwedstrijd in, uh, in Spanje. Overigens, ooit Johan Cruijff. Nog even 12 wedstrijden spelen van dat levante Heel lang geleden. Dat kan ik me niet herinneren. Maar dank je wel voor wel de van. informatie. Graag ja. naar Niemeijer. Dank Conciërzes zijn de pinohuts die worden mishandeld en uitgescholden. Dat gebeurt steeds vaker, zegt CNV. Zo dadelijk spreken we met de vakbond. Eerste verkeersinformatie. Kees Kwaks met een zeer weerbarstige A12. Een zeer weerbarstige A12, Marcel. De situatie daar is... Nou, men is nu bezig met de opruimwerkzaamheden. En dat bestaat voor een groot deel uit het opruimen van dieselolie. Er ligt veel dieselolie op de rijstroken, maar ook in de middenberm. Richting Den Haag vanuit Utrecht zijn eh, drie rijstroken dicht. Er staat 12 kilometer filo vanaf de Meren tot aan brug. Aansluiten heeft niet zo gek veel zin, want u bent ruim twee uur bezig om eh, dan langs de plek te komen. Kortom, omrijden is beter. Eh, naar Den Haag vanaf het Oude Rijn via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Naar Rotterdam vanaf het Oude Rijn via de A2, de A27 en de A15. Een ongeluk bij de Drechtstunnel vanaf Breda naar Rotterdam. Voor de Drechtstunnel staat 2 kilometer, dat is een aanhangertje geschaard. En het is druk op de omrijroute A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum. 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De klap is hard aangekomen in Belgisch Limburg. Je hoorde dat eerder vanochtend al van een oud medewerker. Aangekondigde sluiting van de Fordfabriek in Genk. Daardoor verliezen ruim 10.000 mensen hun baan. Er zijn ook allerlei toeleveranciers van Ford die daarmee te maken krijgen. De Vlaamse regering is verbitterd over Ford... dat vorige maand namelijk nog liet weten... dat de nieuwe Ford Mondeo in Genk zou worden gemaakt. We hebben nu contact met de Vlaamse vicepremier Ingrid Lieten. Mevrouw Lieten, welkom in de uitzending. Ja, dank u wel. Gaat het een beetje met u? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, ik ik, ik woon eigenlijk ook vlakbij de Ford-fabriek... en dus heel veel mensen... Die daar werken, heel veel gezinnen, ken ik persoonlijk. Dat maakt het er ook heel direct um, om aan te voelen wat die persoonlijke drama's allemaal gaan zijn in die gezinnen. Ja. Heeft, heeft u al mensen gesproken? Jazeker, en uh, iedereen is een stukje murf uh, geslaan. Ik uh, um, denk dat het heel wat tijd kost nu om... Um, um, ja, um dat iedereen zijn leven terug een beetje bij de hand kan pakken. Nou, Murf, u bent uh, verdrietig. Mensen zijn verdrietig, mevrouw Lieten. Maar u bent ook vooral boos op Ford. Kunt u nog eens uitleggen waarom? Ja, uh, Ford was uh, of is voor Limburg een heel belangrijke fabriek. Vijftig jaar hebben wij daar eigenlijk samen aan gebouwd. Het uh, personeel heeft heel veel gedaan, heel veel flexibiliteit getoond. Uh, heeft ook de voorbije jaren een inleveringsplan uh, goedgekeurd van meer dan 12%. En dat was uh, daar stond tegenover dat Ford Europa beloofde dat de nieuwe modellen, Ford, Mondeo, Galaxy, S-Max dat die ook in Genk zouden geproduceerd worden en dat we dus ook werkzekerheid zouden hebben ja. voor de volgende tien jaar. En onlangs uh, was die belofte er nog, hè? Inderdaad, en uh, de Vlaamse regering heeft daar ook uh, bijna 50 miljoen euro voor opzij gezet om mee te investeren uh, in de ombouw van de band en in de op, uh, het opleiden van het personeel. En vorige maand is, is men, heeft men ons bevestigd dat uh, het eerste model dat eraan zou komen, de nieuwe mondio, dat dat uh, zou komen en dus dachten weet toch wel, ja oké, okay, alles zit volgens plan. Bent u dan te weten gekomen, uh, het is nu één dag verder... waarom Ford in één maand tijd van gedachten is veranderd? Ja, we hebben dat gistermiddag ook gevraagd aan de Ford-directie... en zij hebben gezegd, kijk, uh, de verkoop van wagens is in Europa uh, gaat sterk achteruit... Maar de verkoop van Ford gaat nog sterker achteruit. Mm -hmm. En uh, men heeft nu de rekenoefening gemaakt en men verwacht dat dat een structureel probleem is. Dat uh, eerst volgende jaren niet opgelost gaat geraken. En daarom uh, heeft men die overcapaciteit die men in Europa heeft, uh, wil men die terugdringen. En uh, men heeft gekozen om de fabriek van Genk volledig te sluiten. Ja, maar er wordt een deel nu ook... Uh, uh... ...van de bouw van auto's gaat naar Valencia. Um, hoe verklaart u dat dan? Want Zit hem dan in, in loonkosten die te hoog zijn in Genk? of uh, Heeft u een idee? Ja, meneer heeft eigenlijk drie fabrieken in Europa... ...Valencia, Genk en Saar-Louis. En die drie fabrieken draaien allemaal niet op volle toeren. Uh -huh. Van die drie fabrieken is Genk de grootste site die op dit moment de capaciteit uh, gebruikte. En dan heeft men gezegd, uh, het is uh, wat betreft voor ons, we gaan naar kosten toe beter uh, om dan alles te concentreren in Valencia. Hm. Wat gaat u doen om uh, er nog iets van te redden? Is, of ziet u daar überhaupt nog mogelijkheden voor? Want het is natuurlijk in Born in Nederland ook geprobeerd. Uh, minister Verhagen heeft zich daarvoor ingezet. BMW neemt daar de zaak nu over. Ziet u nog mogelijkheden voor de fabriek? Ja, uh, wij hebben hier uh, een wetgeving uh, die er gekomen is na de sluiting van uh, Renault. We noemen die ook de wet Renault. En die voorziet in ieder geval dat nu in eerste plaats Fort zelf met uh, de werknemers uh, alle mogelijke alternatieven moet op tafel leggen. Alternatieven die mogelijk zijn binnen de Fortgroep zelf. Maar daar hecht ik zelf weinig geloof aan. Maar ook alternatieven buiten de Fortgroep. En uh, wij gaan uh, samen met de vakbonden natuurlijk ook alle mogelijke alternatieven die er zijn proberen. Uit de onderbouwen en op tafel te leggen. Daarnaast hebben wij ook uitdrukkelijk aangedrongen bij uh, de directie van FORT dat de terreinen die zij uiteindelijk uh, 50 jaar geleden allemaal op een zeer goedkope manier verworven hebben, dat die terreinen niet aan de hoogste bieders zouden verkocht worden, maar dat die terug naar de overheid gaan, zodat wij ze met onze reconversiemaatschappij op een strategische manier gaan kunnen inzetten. Maar mevrouw Liette, u zit toch met een gigantisch probleem nu voor de regio, want al die toeleveranciers uh, komen nu ook in de problemen, een gigantische werkloosheid die zal ontstaan. Hoe gaat u dit opvangen? Dat is ook zo. En uh, ja, op de eerste plaats, de toeleveranciers, ook daar hebben we aangedrongen dat men toch uh, alles uit de kast haalt, zodat die toeleveranciers kunnen blijven ja. uh, toeleveren, ook naar de fabrieken van Sarlouis en Valencia. Mm. Dat is natuurlijk niet aan ons. Dat zal, dat zal de onderhandelingen uh, moeten uh, opleveren. Ja. Uh, voor sommigen zal dat lukken, voor anderen minder. Maar hoe gaat u uh, het probleem opvangen, mevrouw Lieten? Wel, wij hebben eigenlijk in Limburg uh, de mijnsluiting niet meegemaakt. Ja. We hebben toen ook. Een Limburg-plan opgemaakt over de partijpolitieke grenzen heen met de werkgevers, met de werknemers, met de sociale organisaties. En we gaan dat opnieuw moeten doen. Uh, hoe, hoe verslagen we ook zijn, uh, we gaan opnieuw uh, ons rug moeten rechten en uh, met alle Limburgers samen uh, onze verantwoordelijkheid opnemen. En daar hebben we gisteren een eerste startvergadering uh, voor gehad. Uh, Limburg zal hier. Um, voorstel op tafel leggen, maar ook de Vlaamse overheid ja. en de Europese overheid zullen hiermee moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Ja, vindt u dat de Belgische politiek, Vlaamse politiek zelf iets te verwijten is? Want het probleem is natuurlijk, zit hem toch ook voor een deel wel in de hoge loonkosten die bij u nog altijd heersen? Um, ik vind dat... Uh, wat betreft de, Ford, de sluiting van de Ford zegt iedereen en ook Ford mensen zelf, de loonkosten zijn niet echt de aanleiding. Het is vooral consumentenvertrouwen dat er niet is in de verkoop. Maar dat neemt niet weg dat wij zeker en vast ook over de loonkosten en over andere kosten, ook de energiekosten zijn hoog. Uh, dat uh, die natuurlijk een rem zijn op het creëren van nieuwe tewerkstellingen. Daar willen wij ook wel gerust over praten. Maar dan moeten we ook het verhaal volledig voeren. De loonlasten, uh, die gebruiken wij natuurlijk om ons sociaal zekerheidssysteem te betalen. Ja. Mm -hmm. En dus als we daar minder inkomsten zouden uithalen, dan moeten we meteen ook bespreken welke alternatieve inkomsten zijn er dan. Want we willen wel graag ons uh, sociaal model overeind houden. Ja, maar misschien moet u tot de conclusie komen dat niet en-en kan. Dat is voor mij als politica geen conclusie. Uh, wij, wij hebben in Vlaanderen een hele hoge welvaart. En die is er net gekomen uh, doordat wij een goede sociale zekerheid hebben. Doordat wij investeren in onderwijs. Doordat wij blijven investeren in ziekenhuizen. En die moeten we ook houden. Uh, en dus we zullen moeten kijken, van, kunnen we minder last op loon uh, uh, heffen. Maar hoe gaan we dan de inkomsten halen om die belangrijke dingen... die eigenlijk de samenleving vormgeeft, om die ook te blijven financieren? Vicepremier van Vlaanderen, Ingrid Lieten. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan en sterkte ermee. Ja. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ook binnen de voetbalwereld is de geplande sluiting van de Ford Fabriek hard aangekomen. Vanavond speelt de plaatselijke voetbalclub Racing Genk tegen Lissabon in de Europa League. Tijdens die wedstrijd wilden de spelers hun steun betuigen aan de werknemers van Ford Genk. Maar dat mag niet van de Europese voetbalbond UEFA. Voorzitter van Genk, Herbert Hoebe, vertelt aan de Belgische omroep VRT waarom. Ja, dat mag niet in dit geval. Of, of dat er niet mee te maken heeft dat Ford uh, sponsoren van de Champions League. Dat weet ik niet. Maar sport Ford heeft. Dat weet u wel. Maar ja, het mag alleszins niet. Dus de spelers zelf kunnen niets doen. En, uh, we hebben als club het idee van, van de supporters gevraagd om zoveel mogelijk met een zwart lintje naar het wedstrijd te komen. De AD heeft op de voorpagina een nieuw plan van de SP. De partij wil dat 70-plussers die nog thuis wonen... één keer per jaar bezoek krijgen van de huisarts of de GGD. Tijdens zo'n welzijnsbezoek moeten de hulpverleners bekijken... of de ouderen extra hulp nodig hebben. Kritiek is er ook op het plan dat volgens het AD 150 miljoen euro gaat kosten. Ouderenbond AMBO noemt het vergezocht en stigmatiserend. Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudy Westendorp spreekt van betutteling. Het consultatiebureau voor ouderen werkte ook niet. En daar hebben we 10 miljard aan uitgegeven destijds. Op Twitter zegt VVD-kamerlid Tamara Fenroy over de ondervoeding bij ouderen... dat het een serieus probleem is dat je niet oplost met een decreet uit Den Haag of extra bureaucratie. Het Brabantse Vught heeft afgelopen nacht voor de 45ste keer in twee jaar tijd te maken gehad met een autobrand. Dat staat op de website van Omroep Brabant. Ook dit keer gaat de politie uit van Brandstichting. Politie onderzoekt de reeks autobranden. Frankfurt Allgemeinen schrijft dat de Nederlander Christian Timmermans is opgestapt als voorzitter van het antifraudebureau van de Europese Unie. Olaf heet dat. Hij stopte mee omdat hij fouten zou hebben gemaakt in de fraudezaak... rondom de Maltese EU-commissaris John Daly. Christian Timmers zou volgens de krant te vroeg... belastende informatie aan justitie op Malta hebben gegeven. Timmermans had eerst de raad van bestuur van het antifraudebureau... van de details op de hoogte moeten brengen. Over een paar jaar staat bij verslavingsklinieken een groep gebruikers op de stoep. die verslaafd is aan social media. Dat zeggen verslavingsexperts na een rondvraag in metro. Mogelijk zijn er nu al internetters die problemen hebben. door het dwangmatig gebruik van social media. Hallo, mijn naam is Lara. Welkom bij. <laughs> Anonieme uh, Twitter-verslaafden. Veel verslaafden erkennen pas na jaren dat ze een verslaving hebben... en melden zich dan pas bij een instelling. Problematisch gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en Hives... zal daarom volgens de klinieken pas over een paar jaar de kop opsteken. In de Verenigde Staten krijgen mensen bij een hartstilstand... eerder hulp in rijke witte buurten dan ergens anders... staat in een Amerikaans onderzoek van het New England Journal of Medicine. Verschillende Amerikaanse universiteiten werken mee aan het onderzoek. Ze onderzochten meer dan 14.000 gevallen waarbij iemand een hartaanval kreeg. In 29 niet-landelijke delen van de Verenigde Staten. Een onderzoeker van de Universiteit van Colorado denkt dat de sociaal-economische status van bewoners daarbij een grotere rol speelt dan hun etnische afkomst. Na acht uur in het Radio 1 Journaal hoort u meer over de Partij van de Arbeid in Groningen. Want de hele top moet weg, heeft Jacques Tegelaar gezegd. Prominent PvdA. En hij onderzocht de problemen van de PvdA in Groningen. De hele top moet verdwijnen, want er deugt niet veel van hem. Van volgens hem. Jans Pakman, de fractievoorzitter van de PvdA in Groningen, spreken we zo dadelijk. Na acht uur blijft u luisteren. Je hand trilt een beetje. Nee, ja, ik mag niet meer.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 Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl slash actie. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1.